Bout moet met het NWS-journaal. Wereldwijd zijn er nog ruim 260 miljoen kinderen die niet naar school gaan, blijkt uit de studie van UNESCO. Volgens de VN-organisatie is dat aantal wel flink lager dan in 2000. Toen kregen zo'n 375 miljoen kinderen geen onderwijs. Maar volgens de onderzoekers daalt het aantal niet-schoolgaande kinderen de laatste jaren minder hard. Ruim de helft bestaat uit jongeren tussen de 15 en 17, waarvoor in veel landen geen leerplicht geldt. Vooral in het midden en zuiden van Afrika gaan veel kinderen niet naar school. De leider van een linkse oppositiepartij in Turkije is veroordeeld tot een geldboete van bijna 16.000 euro voor het beledigen van president Erdogan. De politicus zei over Erdogan tijdens twee toespraken begin dit jaar dat de president liever dictator had willen zijn. Sinds Erdogan in 2014 president van Turkije werd heeft hij al 1800 keer een zaak aangespannen omdat hij beledigd zou zijn. De oppositie zegt dat Erdogan de rechtelijke macht misbruikt om kritiek tegen hem de kop in te drukken. Een kampenaar die koning Willem-Alexander op Facebook een moordenaar, verkrachter en dief noemde... heeft 30 dagen cel gekregen voor het beledigen van de koning. 16 dagen van de straf zijn voorwaardelijk. De rechtbank vindt dat de man van 44 de waardigheid van de koning heeft aangetast. Zulk gedrag is volgens de rechter niet acceptabel in onze samenleving. Een project tegen radicalisering waarbij moeders een sleutelrol spelen, blijkt zo succesvol dat het in het hele land wordt uitgerold. Het project startte in de Schilderswijk in Den Haag. In de cursus leren moeders hoe ze radicalisering kunnen herkennen. Inmiddels hebben 150 moeders meegedaan. Deskundigen stellen na onderzoek vast dat moeders die meededen na de training beter wisten wat radicalisering inhoudt en hoe ze geradicaliseerde jongeren weer bij de samenleving kunnen betrekken. Het weer, zondag en vanavond geleidelijk minder buien. Morgen een enkele bui en ook zon. Wordt dan ongeveer 19 graden. De komende dagen wordt het langzaam warmer... tot mogelijk 25 graden na het weekend. Dit was het NW-journal. DFM. Dit is Helene de Geest van de AWB. De meeste files in de Randstad leveren niet meer dan 10 minuten vertraging op. Er zijn maar drie uitzonderingen. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Breukelen en Maarsen 3 kilometer. Op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen ido Ambacht en Slidrecht-West 6 kilometer file en een kwartier vertraging. Maar verreweg de meeste vertraging is er op de A27 van Utrecht naar Gorkum. Tussen Houten en Noorderloos heb je bijna 50 minuten op onthoud.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 Para María, 2 3 un pasito para atrás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 Ete zomer van ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM. baby, be old, so baby be old, all the stories that we told. One day, baby we be old, well, baby we be old, One day, baby, we'll be old. Oh, well, baby, we'll be old. Plain of all the stories that we could have told. time.